In de Randstad vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij brugge 3 kilometer en bij knooppunt Hoevelaken 4. A2 utrecht Bos tussen Warnenburg en Kreeuw 3 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd met een tweetal vrachtwagens bij Rotterdam op de A15 in de richting van Europoort. Tussen knooppunt en het knooppunt Vaanplein is de weg voorlopig dicht. Als je vanaf de A29 richting Rotterdam komt... dan kan je bij knooppunt Vaanplein ook niet kiezen voor de A15 in de richting van Europoort. Je moet omrijden over de Van Noordbrug en de ringweg Rotterdam Noord over de A16... En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 een uh, prachtig stukje muziek van uh, Zandvoortse zangeres ja. Rodes. Daar gaan wij, hebben wij mee geopend. Het tweede uur. Erik Leffert zit nog even, want we wilden nog even praten over het carillon. Uh, buiten het uh, gevonden voorwerpen wat we ja. keurig behandeld hebben. Iedereen weet nu dat je iets vindt en iets weg mag brengen. Via de gemeente, liefst via het loket. En dan downloaden en uh, brengen. Ik zie daar Apollo 2. Apollo 2. Dat ja. is het carillon. Dat is het uh, carillon uh, Ben. Dat is een, een, een technisch boekje dat... Uh... Dat, je ziet het is al bijna geel geworden, ja. want het carillon is eigenlijk, of eigenlijk, die is geïnstalleerd in 81, 81. Uh, dus ruim 30 jaar oud. Mm -hmm. En dat is gedaan ter gelegenheid van de, het nieuwe raadhuis, het, het verbouwde raadhuis, en het is uh, geschonken door uh, oud-burgemeester uh, Nawijn. Met uh, hulp van uh, donateurs, onder andere van verenigingen en bedrijven en andere instanties. En uh, daarvoor hadden we geen Carillon, alleen uh, de, de dubbele kerkklokken. Carillon uh, is uh, ingebouwd. Hoe ja. gaat dat dan verder? Dat, is, dat, wordt, dat wordt getest, gedaan en op een gegeven moment, in, in het begin zal het wel een handwerk geweest zijn? Klopt. Uh, in het begin uh, was dat uh, een, een liedje starten met uh, ja, het betere handwerk. Mm -hmm. Goed op de tijd letten dat dat uh, regelmatig gespeeld werd. Tegenwoordig wordt het allemaal uh, computer gestuurd. En uh, hebben wij, althans wij de gemeente, uh, geen omkijken naar uh, wat er uh, gespeeld wordt. Daar zit een, uh, een programma achter. En dan wil ik even spieken, want dat ken ik niet uit mijn hoofd. Maar we hebben een, uh, een, uh, een, uh, een lenteprogramma, een herfstprogramma, een kerstprogramma, een Nederlands programma. Kortom, een aantal programma's uh, die uh, uh, worden gespeeld, de liedjes die eronder vallen, gedurende een uh, bepaalde periode. En uh, ja, dan... Uh, Wordt er elk half uur, elke dag van half tien tot zes uur, wordt elk half uur een, een deuntje gespeeld. Ah, wel interessant, ik had eigenlijk nooit begrepen dat er echt op uh, de seizoenen geprogrammeerd werd. Nou, dat, uh, dat is leuk, leuk Ben dat leven. je dat vraagt. Want uh, dat wist ik eigenlijk ook niet uh, totdat ik uh, gevraagd werd om hier aan te schuiven. Ja. Want uh, menig zandvoorter en bezoeker die uh, luistert met veel uh, interesse en plezier naar de liedjes. Maar er zit een hele, hele uh, denkwijze uh, achter. Noemen ze een paar toppers op? Een paar toppers? <laughs> ja, God, uh, ja, de toppers, ja, je kent ze zelf wel. Hè, aan de Amsterdamse grachten... Uh, en, uh, ja, die, die is al discutabel. Die is al uh, discutabel, <laughs> maar goed, het is Nederlands klassiek, Jawel, uh, ja. kinderen. En, uh, ja, en wat wel leuk is, is natuurlijk uh, bij een, uh, een, uh, een plechtigheid op het gemeentehuis, uh, een trouwplechtigheid. Dat is het enige moment dat de bodes wel uh, handmatig, handmatig nog, uh, daar komt de bruid, uh, uh, uh, uh, laten afspelen. Ja, dat is ook wel een herkenningspunt als je in het dorp loopt en dan, uh, de, de melodietjes die hoor je sowieso. En dan hoor je ineens, daar komt te bruit, oh ja. ja. als ja. je dan in de buurt bent, dan ga je even snoepje aan. Ja. <laughs> ja dat ook, wat ik ook altijd leuk vind van carillon, het carillon, een bepaalde sfeer, een bepaalde gezelligheid geeft het. En soms is het ook heel gewoon, want dan hoor je het ineens. eens. En opeens komt er dan weer zo'n liedje en dan denk je, oh ja. Ja, een stukje herkenning. En uh, ja, het is, het is sfeervol, zeker in deze periode. En uh, ja, het is een, een, een, een, een prachtige aanvulling voor het mooie raadhuisplein. En ja. dan met het raadhuis en dan ook nog een, een stukje muziek. 100 jaar raadhuis met Carillon. Ja, van, van, van volgende week uh, van 30 jaar uit. Maar nou, we gaan okay. volgende week kijken en we gaan ja. zeker weer nog luisteren. Bedankt voor de uitleg over de onderwerpen. Dankjewel dank je wel ook. Uh, mocht er weer eens iets zijn, dan uh, kom er graag terug. Absoluut, ik, uh, ik hou me beschikbaar binnen. Prima, okay, dank je Oké, dank jullie wel ook. Poses, Douglas Fairbanks. He was so handsome. He wore a mustache. Must have had much cash too, worth the king's ransom. Charlie Chaplin. He was invited when these artists became united. When these artists. Became A true pioneer, he seemed to show no fear. A real filmmaker, just like Chaplin, he was involved. stukje muziek uh, van Katie Malua en uh, aangeschoven is Allan Berg, bekende uh, ja, en onze visverkoper. Taal, ja, en onze hele tafel wordt volgelegd. Gloeiend heet de Telegraaf van, uh, denk 14 jaar geleden. Als je, als je goed kijkt zie je mij ook staan. 20 augustus, ja. Hier. En ik, ik zit daar ergens. Ja, ja. goedemorgen. Uh, Alan, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan het hebben over ventersplaatsen. Yes. Uh, even, daar wil ik even wat, wat duidelijkheid over hebben. Want uh, je hebt vaste uh, vaste plaatsen, hè, zoals dat ja. van jou en, en, en, en Jaap. En, dat, noemen, en dat zijn standplaatsen. Dat zijn standplaatsen. En, en je hebt ventvergunningen op het strand. Dat zijn dat die zijn wagens de, de, de die ene en weer rijden. Ah, okay. En we hebben één ventvergunning in de gemeente Zandvoort. En dat is de... Uh, ja, de meeste kennen hem onder Johan, dat is zo'n uh, groene Toyota busje die brengt bloemen door, uh, uh, voornamelijk Oud-Noord en Nieuw-Noord uh, Die ken ik uh, En die heeft dus, dat is de enige ventvergunning die er in is In het dorp In, het, in het dorp En de andere ventvergunningen uh, waar we het over hebben, dat zijn allemaal ventvergunningen op het strand Daar gaan we het over hebben Goed ja. Want bij jullie uh, als standplaats is het op het ogenblik wel goed geregeld, geloof ik? Uh, nou, het is zo, hè. ik ben natuurlijk eerder in de uitzending geweest. In 2008 hebben we al een nieuwe contract gekregen. Ja. Dat heeft twee jaar geduurd, twee jaar gevochten met die gemeente. Mooi contract gekregen, niks op aan te merken. Maar vervolgens, als je contract verandert, wilden ze een paar spelregels ook in de nota veranderen. En daarom was het nodig om de nota aan te passen. Dat is de nota die hier ligt, die, die wordt nieuw... aanstaande dinsdag wordt die besproken? Uh, ja, in de gemeenteraad. Uh, jullie... Jouw stukje, persoonlijk stukje, is uh, gewaarborgd. Ik ben... Dat blijft zo staan. Jij bent nog steeds tevreden. Ja, nou, maar het is zo hè, waarom ik hier uh, zit en waarom ik zo druk hmm. ben. We zijn met z'n allen verenigd. Alle standplaatshouders en venters. Ja, ja, dat, is, dat is één club. Eén club. En daar ben ik dus voorzitter van. Nou ja, en, en daarvoor ben ik uh, de spreekbuis. En we gaan het dus inderdaad hebben over die, uh, de mensen die op strand rijden. Ja, maar, maar ook noemen. standplaatsen. We hebben, uh, maar standplaatsen zijn, die zijn toch afgesproken? Nou? Ja, maar de venters ook. Maar ze gaan toch het totale beleid veranderen. Okay. En er zijn twee punten in het beleid, ja. in het nieuwe beleid uh, uh, wat ik nog niet uh, tevreden over ben laat Kijk. ik het zo net formuleren, de, de, de wat, hele nota wat, wat is de, de, de verandering want er rijden nu een aantal autos op strand en er staan een aantal vast ja, dat ja, is de, altijd, de, zo geweest. Ja, altijd zo geweest wat wil men veranderen? oké, okay, nee, maar het is eerst zo, de nota die nu tot strand is gekomen is eigenlijk uh, uh, want een compliment geven mag ook wel eens het is heel goed leesbaar Echt duidelijke taal. Uh, en het is super vereenvoudigd. Heel veel uh, betuttelingen zijn eruit gehaald. En dat is de kracht van deze nieuwe nota. En dat is eigenlijk ook de kracht waar de gemeente naar. Wilde en wat ja, ja. dus uh, heeft plaatsgevonden dus, dus. Hij, is, hij is leesbaar en ja. hij is uh, begrijpelijk. Ja. maar er zitten toch twee punten in wat ik, wat waar ik jullie als vereniging nog ons druk om maken en die zijn? die zijn voor de uh, venters. dat zijn dus die karren die over het strand rijden ja. uh, is, uh, daar rijden nu we reden in 2008 met, voor de nieuwe contract ingingen 17 wagens op het strand mm -hmm. in 2008 zijn nieuwe contract gekomen Twee wilden niet meer verder gaan op het strand. Die contracten zijn ook ingenomen. Dus we zijn teruggegaan naar 15. Vervolgens willen we nu in dit nieuwe beleid terug naar 10 vergunningen. Waarom? Uh, en, en daar zijn we het dus niet mee eens. De venters vinden dat nergens van nodig. Waarom, uh, waarom wil de gemeente dat dan min, uh, minder hebben? Vanwege een kwaliteitsslag. En uh, dat klinkt dus heel mooi. Want ja, ja, de eerste... het, als je kwaliteit wil verbeteren, is het toch niet van we moeten de vijf weg? Dan ga je toch kijken wat er ronddraagt. Nou, het zou wel kunnen. Als je de vijf weg wilt vanwege kwaliteit. Maar dan moet je inderdaad... Goedemorgen, meneer Gert Verkuik. <laughs> meneer Gert Verkuik komt aanlopen, maar hij hoort me niet. Uh, maar dan moet je ook uh, uh, inderdaad kwaliteitseisen stellen. Ja. Als je het doet vanwege kwaliteit. Maar ja. uh, er is nu gesteld, we doen het vanwege kwaliteit. En eerst was de uh, insteek van de gemeente. We doen het vanwege kwaliteit. Omdat als er minder venten zijn op het strand... Kunnen die meer verkopen? En als die meer verkopen, dan kunnen ze meer investeren in de zaken. En dan krijgen we betere zaken. Maar dat is een redenatie dat, dat niet één op één gekoppeld is. Nee. Want als ik meer omzet en verkoop meer, kan ik er ook een luxe vakantie van houden. En niet investeren in mijn zaken. Ja, precies. Dat is, dat is een keuze dus, van de ondernemer natuurlijk. Daarom. Dus dan, dan had je dat moeten koppelen aan ja, En dat nu, is niet gedaan. Nu, en nu vervolgens is de laatste insteek waarom we gaan verminderen. Omdat we minder verkeersbewegingen willen op het strand. Ze vinden ah, dat er te veel gereden wordt op het strand. Dat is dus een ommezwaai. Van, uh, uh, van motivatie ja maar wie gaat dan straks bepalen uh, dat hij, jij niet meer mag rijden op strand en hij wel uh, dat is een uh, natuurlijk proces wat dat gaat worden je uh, wacht gewoon uh, tot de vijf afvallen? Precies. Of, of af. de eerste, nou dat is niet zo. Want uh, de gemeente wil terecht van eerste koop hebben. Als er uh, dus nu een slecht ondernemer is, die het een beetje moeizaam heeft op het strand om zijn neering uh, te doen. Uh, dan wordt hij dus eigenlijk beloond voor zijn slecht ondernemerschap. Want die gaat als allereerste naar de gemeente. En die zegt, kopen jullie mijn vergunning alsjeblieft af. Ja. Dan stop ik ermee. En dan gaat de gemeente op dat moment die vergunning intrekken. Maar ja, die, uh, die vergunningen die zijn, uh, die zijn uitgedeeld hè? Ja. Die, voor die 15 uh, ja. verkopers. Hoe moet ik dat zien? Is dat een... Wanneer loopt zo'n vergunning af? In 2018. We hebben in 2008 okay. dus nieuwe contracten afgesloten. Ja. En uh, elk contract is voor 10 jaar. Maar je zou dus in 2018 kunnen kijken. Ja, maar dan... Zet ze alle 15 op een rij? Ja, maar we hebben een optie natuurlijk tot verlenging. Dus je kan ze niet zomaar uh, oh, saneren. De, dat gaat niet. De... Je moet dus een recht op eerste kopen uh, afspreken. Maar... Eigenlijk kan het dus niet anders. Ja, maar wij, maar wij willen die, uh, die slag niet maken uh, naar 15 vergunningen. Het, het, het, nou, punt jullie, wil, jullie willen op 17 blijven? Ik wil op 15 blijven, niet naar 10. Precies. En de motivatie daarvan is? Is uh, iedereen die kan zijn uh, neering doen en je kan juist misschien uh, uh, als iemand het al moeilijk zou hebben, dan kan je misschien een betere collega op het strand erbij krijgen. Je kan een ver, verrijking zijn voor mm -hmm. het strand. De, de markt reguleert zichzelf. Als, als de klanten niet meer bij ons komen, is het niet meer van belang dat wij daar nog venten. Nee. En dan val je vanzelf af en dan stop je met je handel. Maar zolang de klanten bij ons blijven komen, wordt het gewaardeerd. Ja. En dan kunnen wij onze uh, neerling doen en onze omzet draaien. Dus de, uh, het is een gezonde marktbeweging. Ja, het, is, dus, het is natuurlijk ook een beetje uniek voor Zandvoort, is, voor Nederland. Ik ben blij dat, dat, dat jij dat is. aanhaalt. Ja. zijn Eén, uh, even gauw tellen. Vier gemeenten in heel Nederland waar je kan vinden op het strand. Ja. Den Helder. Daar komt mijn collega, Mark Drommel van Vis van Vloor, Die komt ook aanschrijven. <laughs> die, die heeft eerst een hardloopbest uit gedaan, denk ik. Ja. <laughs> ja, ik, had eigenlijk, uh, ik had eigenlijk Werner Koenraad hier uitgenodigd. Ja, die is van de Vereniging van Strandpachters ja, van Zandvoort. Ja, die is de voorzitter van de jaarond nou, Als ik daar eens even in de zienswijze kijk van de Vereniging van Strandpachters van Zandvoort. Vriendelijk doch dringend verzoeken wij u het college een nieuw beleid met betrekking tot het verminderen van de vetwagens te in intensificeren. Gericht op het volledig afbouwen daarvan. Ja. Is dat niet raar? Of is dat hun zienswijze van, uh, jij eraf, kan ik meer verkopen? Dat lijkt het. Ja. Het lijkt natuurlijk op een... Uh... Op een kinderzinde. Want uh, ze hebben een uh, zienswijze ingediend, de strandwachtersvereniging. En uh, in die uh, zienswijze, uh, daar hebben ze het over hinder van de ventwagens op het strand. Ja. Uh, uh, wij, wij zijn een actieve vereniging. Iedereen kent mij in Zandvoort, en, uh, en wie niet. En iedereen weet ook dat ik uh, uh, benaderbaar ben met een bak koffie. Dus, uh, Daar wil, dus... wil ik het zo nog wel even over hebben. Oh, dat is, wel... <laughs> dat is goed. Maar in ieder geval, uh, wij zijn een hele actieve vereniging. En uh, wij zijn in vier jaar niet benaderd door de standpachtsvereniging. En in vier jaar heb ik dus nog nooit uh, ervaren dat er hinder is van de ventwagens. En nu schrijven zij zijn zienswijze. ...dat uh, er dus hinder is... ...en dat ze alle ventwagens weg willen van het strand. En dat is natuurlijk wel een uh, gekke gang. Ik, uh, ik, gekke ik zie daar... Zagen uh, maar een heel even mijn zin afmaken... ...want ik maak ja? er een lange zin daarvan. Uh, vervolgens nee, ik heb de ik de nu punten. deze zienswijze... Uh, uh, ...gelezen. Twee stellen. Ze verwarren gewoon hinder met concurrentie. Mark Rommel, even een stukje naar voren. Ja, uithijgen en, uh, ja, het op het en stand, praten. Op het strand heb ik gewoon meer het idee... ...dat uh, hinder en concurrentie met elkaar uh, verward wordt. En dat is ja. een beetje jammer. Zij ervaart als hinder en wij ervaart, ze hebben druk boven. We moeten beter ons best doen. En dat moeten ze boven nog eventjes doorhebben. Hoe zitten jullie in gesprek? Maar toch, ik, ik, ik kreeg van, die zienswijze. Niet, nee, ik kreeg de zienswijze. En toen ben ik dus zelf actief weer gegaan ja. naar de strandwachtersvereniging. Ja. Toen ben je naar uh, Wernerkoeraad gegaan, Wernerkoer gegaan en naar uh, meneer Rob Petersen. Die is de voorzitter van de gewone strandwachtersvereniging. En wat is hun standpunt? Nog steeds dit? <laughs> nee. Uh, oh. Zij willen dus eigenlijk, uh, als wij zeggen van... Uh, uh, dat we inderdaad misschien een kwaliteitsslag hadden kunnen maken op het strand. Uh, daar staan ze dan volledig achter. Ja, ja. Dus uh, ze stapten er, uh, uh, leek wel vanaf. Dus uh, we hadden een gezamenlijke mening. Uh, toen heb ik, toen uh, heb ik jou gesproken Ben En toen uh, ging ik uh, naar de radio toe mm -hmm. Vervolgens heb ik hun uitgenodigd om de, naar de radio te komen Om de gezamenlijke mening te delen ja. En daar zijn ze nu weer vanaf gestapt uh, dus, dus dat is dan weer jammer Dus ik weet nu niet wat de echt, mening echt is Want echte, in mijn duidelijk gezicht het dus was er dus niet. een duidelijke mening ja, ja. En toen heb ik ze uitgenodigd om dat hier te verkondigen En daar uh, zijn we vanaf gestapt dus, okay. dus daarom zit ik hier voor mezelf Jammer. Ja, maar, uh, dan wil want dat is nou jammer. Dan wil ik dinsdag. Nee, want dat is nou jammer. Nou, kijk... nou mag ik even, anders raak ik hem weg. Uh, dan wil ik even naar dinsdag. E even opschrijven, ja. ja. Ja, ga maar door. Ga je nog inspreken uh, daar? En, ga, en gaat de, de, de, de spreken nog inspreken? Oh, dat hè? maakt me niet uit of ze inspreken, joh. Dat nou maakt... ja, is als, kijk, wat, als, als wat, wat het standpunt we... niet duidelijk is... Ja, nou, ze zullen best, zullen best wel inspreken, joh. Ze zullen best wel inspreken. Maar kijk, wat nou jammer is van het strand... Dat je niet samenwerkt op het strand. Kijk, wij proberen onze in te doen. De strandpachters. Er zijn een aantal die hebben echt een kwaliteitsslag gemaakt. Of je nou Talassa kijkt. Of naar de havenstrand voor de Overtuin Aangesloten, Er zijn hele mooie strandtenten ontstaan op het strand. Dat is een aanwinst. Bij ons zijn er ook meerdere karren die hebben geïnvesteerd in nieuwe wagens op het strand. Er rijdt op het zuid tegenwoordig een leuke wagen. Die verkoopt hotdogs. Kosties, zes soorten sluspuppies, frisdrank en ijs. Het is echt een leuke wagen. Goeie, die zit ze eigenlijk met, eet, met eterswaren niet in de weg. Nee. Het is echt een aanwinst op strand. We hebben een patatwagen snek prachtig mooie kar. Mark Drommenaars met Vis van Floor. Heeft vorig jaar een hele nieuwe wagen gebouwd voor op het strand. Dus wij zijn ook met de kwaliteitslag bezig. Dus kwalitatief doen jullie gewoon. Doe je dit goed. Er rijdt geen rotzooi op strand. Er rijden een aantal wagens die verbeterd zouden kunnen worden. Mm -hmm. maar, maar, maar, ja, dus. De, de, de ja, maar je, je zegt zelf: uh, uh, kwaliteit op, op, op. Niet elke strand. strand, het is namelijk ook nu even goed. Nee. Hè? Dus, maar er zijn een aantal wagens die kwalitatief verbeterd ik wel aan kunnen afvraag, worden. Wat afvraag. Ja maar, waar ik deze, ja, maar waarvoor ik deze insteek ging, Het ja? ging om die samenwerking. Ja, het dan, is zo dan, dan jammer. Oké, okay, gelukkig, dan ga ik toch even door. Die samenwerking vinden we niet. Op het waar, strand. Waarom niet? Dat is zo jammer, waarom niet? Omdat ze niet benaderbaar zijn. Ze hebben mij in de laatste vier jaar nooit contact gezocht, overhinder. Maar jij gaat er wel aan. Ja, maar ja, dat is. Uh, uh, uh, ik heb hun zienswijs gezien en dat heeft mij zo verbaasd. En toen ben ik dus actief nou, erheen gegaan. Wat ik een beetje mis is. Mark, Tom, ik zit, Mark. Een beetje in de microfoon. Waar ik een beetje mee zit, eh, Arla klaagt over geen over overleg. Ik zit Elke maand zit ik bij het strandoverleg. Dat, dat ja. houdt in de reddingsbrigade, de politie, de kampeerverenigingen. En dat gaat echt in goede harmonie, altijd overleg. Er zitten ook strandpachters bij. Dus voor ons, mijn probleem, of, of het probleem van de venters is. Je weet niet waar je aan toe bent met, met de strandpachters. Ze praten, als je met ze aan het praten bent, heel mm -hmm. gezellig, leuk, leuk op het strand, het gaat goed, mooi weer. En zodra je je omdraait, dan is het van: krijg je dit soort brieven? Ja, maar ik, ik neem aan, uh, want ik, ik krijg namelijk ook de natuur van de strandpachters overleg van het strandoverleg daar wordt genotuleerd wat er verteld wordt Precies. dus als ik hier vertel ze moeten eraf dan kan ik niet daar vertellen dat ze moeten blijven dat is dus waar wij ook tegenaan lopen en dan denk ik van waar hebben we het over ja. gewoon, ja, wat Arnhem zegt, gewoon een kopje koffie drinken los vaak al 99% van alle strubbelingen op. Nou, dan gooi ik hem er wel gelijk nee, uit. Nee, nee, heel even, even nog doen. over die samenwerking. Kijk, want samenwerking, dat versterkt elkaar. We hebben nog eens een keertje ETHC georganiseerd. Daar was ik uh, was uh, de drager van voor al het eten daar, uh, te organiseren. Top. De Rotary Club, de Lions Club, en met, dus met die deden we het samen. Maar dat was een leuk evenement voor Zandvoort. Maar dat was nou een perfect voorbeeld van de samenwerking van de strandpavioens en de venters op het strand. Ja, dat was ook Dus top. de samenwerking kan wel. Maar het wordt te weinig gedaan, het wordt niet benut En uh, ja, dan krijg je dus dit soort uh, toch, uh, toch, toch, negatieve als... uitvallen ja, over elkaar Dat is jammer ja, maar maar het, Van het beide dus kanten wel. misschien maar... Van beide kanten, ja Maar het jammer, nou, Dan dus... moeten we toch terug naar het kopje koffie um, Een aantal uh, weken geleden was hier uh, Jos Hesp ja. En het ging over het ondernemersplatform Zandvoort Daar op een gegeven moment noemde hij jouw naam als zijnde lid uh, Ik weet dat het niet zo is en toen heeft hij beloofd om een kopje koffie met jou te gaan drinken. Wat is daaruit gekomen? Tot op de dag van vandaag eh, nog steeds niet, helaas. Oh, dus, en maar. Er moet, eh, moet nog steeds koffie gedronken worden. Ja, die koffie is. Ja, maar die koffie die, die kan nog wel gedronken worden. Maar ik vind het niet meer geloofwaardig. Als je eerst zoekt in de krant dat je respect voor elkaar wilt. Eh, uh, vervolgens uh, ben ik dus zelf naar de standpachtspanvioen geweest. Daar heb ik een heel goed overleg gehad. Daar uh, zouden we het over samenwerking uh, hebben. Wij hebben een, uh, een samenwerking gezocht met elkaar. Uh... Nou, vervolgens is dat kopje koffie uh, interview van jou al een week of vijf geleden. Dus uh, het is niet geloofwaardig. Ik heb mezelf al, uh, ik denk twee jaar geleden, op een mail te gestuurd voor een bak koffie. Daar is uh, ook nog nooit antwoord op gegeven. En sommige dingen leiden hun eigen verhaal dan dus. Ja. Het is niet meer voor mij geloofwaardig, dat bakje koffie. Oké, okay, uh, dan ronden we dat af. Uh, dinsdag is die, uh, die, die, die, die behandeling van de notitie. Ja, maar Het we hebben nog op... een punt voor de standplaatshouders wat we hier hebben benaderd. Dan heb je nog drie minuten voor dit punt. Oké. Okay. Uh, willen... uh, dit was probleem Ventus. Ja? Aanvergunning wat wordt gesnirkt. Ja. Standplaatshouders, wij, hebben een ver... dat, ja? wij veroorzaken een verkeersbelemmering. Als wij naar de boulevard toe rijden... Hebben wij een hele opstopping door de gemeente Zandvoort. En dat wordt alleen maar erger. Want de Vlendeweg gaat straks op de schop. Wordt ook weer smaller. Mensen kunnen ons de, nergens de, de, de inhalen. Van, uh... We worden bekeurd op de busbaan. Hè? Ja. Wij, wij mogen niet over de busbaan rijden. Ja. Die is van de provincie. Mm. Dus wij moeten over de weg uh, gewoon ja. rijden. Dat is gewoon een opstopping. Alles wordt smaller. Ja. Wij hebben een verkeersbelemmering. Dus vast... Wij vragen op de Noordboulevard. Wij vragen op de Noordboulevard. Of wij daar niet verkoop. Wagens mogen laten blijven staan Vast, uh, Ja, maar wij willen niet bouwen Misschien een verkoopunit, zoals nee, je, je het mooi wil, heet Je wil de kaart laten staan, Precies. gedurende het seizoen Nee, niet gedurende het seizoen waarom, Want rond. dan doe ik toch jou in de winter ook over als veroorzaken. Ja. Waarom kan je, waarom kan je een jaar rond, rond Een jaar rond paviljoen Het hele jaar laten staan en ons niet nou, Ik heb een vergunning een van 365 dagen per jaar maar wat, wat, wat is de zienswijze daarop van de gemeente dan? Nou, dat is wel uh, uh, heel fijn. Ja, uh, nee, de zienswijze is dat wij een omgevingsvergunning moeten aanvragen. Ja. En dat opent nu wel nieuwe kansen. Want okay. jij ja, begrijpt nu. Uh, maar het is, het is dus nog wel uh, in gesprek en eventueel mogelijk. Ja. Nou, eigenlijk willen ze het niet. Want uh, ze nee. zeggen, juridisch is niet mogelijk. Maar toch zeggen ze, je moet een omgevingsvergunning aanvragen. Dus nu gaan wij het traject en dat wij gaan een omgevingsvergunning aanvragen. Dus blijft het onderhandelbaar. Altijd. Onderhandelbaar, ja wij staan altijd voor onderhandelbaar open, maar ik denk dat ze eigenlijk zelf de opening hebben geboden, dus ja, dat, dat is wel grappig. Ja, dat denk ik ook. Nou in ieder geval uh, leuk. De krant pragen... had ik nog meegenomen. Laatste oh ja, ja. onderwerp, nog één minuut. De krant, de telegraaf, voorpagina nieuws zand voor het hoe druk het was. Is ja, nou, er nou, ik, ik, reclame natuurlijk voor Zandvoort? Die, die foto die is uh, in de krant gegaan op uh, maandag 20, na nou, dat het weekend. zo Subtropisch weekend. Subtropisch weekend. Maar je telt hier 10 strandtenten. Dat is, dus, dat is dus wel reclame. Je telt 10 strandtenten. Twee, hoeveel, vent, hoeveel ventwagens tel je hier? Twee. Nee, twee. Er staat er nog een donker. Oh, ja. Over tien strandtenten. Ja, maar dat is het punt waar we al over nou, gesproken hebben. Ik had toevallig net met Ben, even, even, want ik kwam er niet tussen, maar uh, ik zei tegen Ben... ...ik heb het, het gevoel dat er dit jaar minder strandventers op het strand zijn dan vorig jaar. Ja. Is het, is dat, nee, het is gevoel, dat klopt. Heb ik dat goed? Nee, het is oh, een gevoel. Het is een gevoel, ja. Ja, ja want okay. de strandpachters hebben het gevoel anders. <laughs> Oké, okay, want ik heb echt dat... Ik, ik zie het gewoon veel minder. Het is minder onrustig en... Uh, ja, en maar het is het gevoel, kijk, op zo'n dag, okay. kan er bijna niet gevent worden door de nee, drukte. Nee, maar je kan op de ene weer gaan rijden dan maar toch. Dat is te maar dat wil je toch ook niet. Nee, maar al die van. kinderen die daar aan het ja. spelen zijn, als het dan vloed wordt, dat is maar toch... Uh, toch moeten wij meer, minder verkeersbewegingen maken op het strand. En dit soort dagen, dan denk je om de veiligheid, om de drukte, je denkt om alles. Ja, ja. Dus dan ga je niet die verkeersbewegingen maken. Dus, maar op die tien strandtenten en je twee karretjes, dus ja. waar ja, hebben we het over? Dan? Ja, die strandtenten kunnen het dan ook amper aan, dus met elkaar dan. Ik ga stoppen. En nu ga ik het afsluiten. ja dank jullie wel zo. Jullie komst en succes Heer. dinsdag. Heerlijk bedankt en wij uh, horen de uitkomst. En misschien moeten we daar nog daarna of nog maar even. je gezellig op de tribune zitten dinsdag. Joh. Nee, dan heb ik iets anders. Ach. Dankjewel. Thank you. De kaasjes uit gaan blazen op de tijd. Ik reis de hele wereld rond en het zon ligt achterna Ik heb iedereen verlaten, maar niet Tante je. we aan de grote met uh, Tante Julia nou, De discussie ja. van de strandfans gaat nog even door hier aan de bar Maar uh, wij hebben nu aan, uh, aan tafel de heer Houweling ja. En uh, welkom Dankjewel. En nu kwam praten over het uh, Alzheimercafé. Precies. Ja. ja. Ja. Het gaat weer beginnen, denk ik. We beginnen weer uh, aanstaande woensdag uh, beginnen we weer met een nieuw seizoen Alzheimercafé in uh, Pluspunt of ik moet eigenlijk zeggen Steunpunt ook tegenwoordig. Steunpunt ook in Zandvoort, in de Vlemingstaat. Ja, ja okay. Pluspunt. Ja, ja. Even, even van, ik stap even van het onderwerp af. Ja. <laughs> is dat niet verwarrend is ja ik steunpunt ook uh, ja dat stek, noem het maar op. nou ik las er wat over ik en weet en... niet ik ben van Alzheimer Nederland Zuid-Kennerland dus ik ik, ja, maar, ik, ik ga ik, er niet over ik, ik, ik zie u ook al kijken. Ja, ja, ja. ja, maar u, u de mensen die daar in ja. willen zouden er niet verwarrend zijn? ik denk nou. het wel want ik las er wat over dat er wat zou zijn bij steunpunt ook en ik dacht wat is dat nou toch weer maar nee, dat blijkt dus pluspunt is Het uit. is gewoon ja. het pluspunt. De ja. Fleming staat ja. in noord. Was even tussendoor. Ja. Ja. En uh, aankomende woensdag gaat u weer starten. Ja. We gaan weer starten met het Café. We beginnen dit seizoen met een uh, met een met een met een film, een indringende film over. Uh, de ziekte van Alzheimer is gemaakt door Stella Braam. Dat is een, een journalist die een aantal jaren geleden nogal veel aandacht heeft gevraagd voor de, de ziekte van Alzheimer. middels haar vader. Haar vader, die aan dementie ging en lijden. en die een heel traject heeft doorgemaakt. Haar vader was psycholoog. Hij heet René van Neer. En die, ja, die heeft zijn gevolgd, heeft een boek overgeschreven. over alle belemmeringen en strubbelingen die ze meemaakt in dat traject. van indicaties en gedoe. En, mm -hmm. En ook de verwardheid van haar vader. Later is daar een film van gemaakt. Die meneer is in 2007 overleden. Daar heeft ze later een film van gemaakt met foto's en teksten. En die film die vertonen we. Die geeft dan een beeld van hoe die meneer zelfs een chaos, zoals hij zelf schrijft, de chaos die, uh, die Alzheimer heeft. Is dat niet heel confronterend voor de bezoekers? Nou, nou ik merk dat er tegenwoordig uh, de mensen die we hebben, uh, dat helemaal niet zo is confronterende vader. Die zien dat als een, we hebben in het Alzheimer Café in Zandvoort, het is altijd wel leuk... om te zeggen, want we een gezellig café. We hebben. De, onze afdeling organiseert drie uh, cafés. In Haarlem, in Zandvoort, dus alweer enkele jaren. En sinds vorig jaar zijn we ook gestart in Heemstede. Maar... Ja, die weet je, een ik hier wel, ja. schat. In, uh, maar in Haarlem is het altijd een beetje bijzonder café. Het is een vaste groep van mensen die komt altijd. Er uh, komen heel veel mensen met, hun, met, hun, uh, met de persoon die dementie heeft samen. Dus er de, de, de, dus de, de zijn vaak echtparen die komen. Een vaste kern van mensen. En daar kan ik over van alles praten. Mensen praten zelf ook over hun eigen ziekte. Ik nodig mensen ook eens uit om zelf in een interview... om zelf over hun, over hun ziekte te praten, wat het nou en, betekent. En hoe, hoe, hoe komen de mensen ertoe, denkt u, om naar het café toe te gaan? Doe, zegt de partner dat, of iemand die erbij is, of komt ook heel vaak uit mensen zelf? Nee, dat komt, dat komt niet vaak uit mensen zelf. Het komt vaak uit de partners zelf. We adverteren natuurlijk, of er tenminste. We, we maken het bekend in de, in de, in de plaatselijke blaadjes. In het Haarlemse Dagblad staat er altijd uh, iets over. Mensen worden, we hebben een folder, die geven we uit. Uh, de uh, draagnet, hè, wat een belangrijke draagnet is bekend. Uh, de functie draagnet. Anders vertel ik daar zoiets over. Draagnet is een, uh, is een, uh, is een, uh, is een zeg maar, een, uh, dat zijn... Uh, dat is een, een case management organisatie in, in, in Kennemerland die bij mensen met dementie thuiskomt en, die, en die, die, die, die, ja, die, die die die leggen contacten met die mensen met hun partners, met de mantelzorgen en ook die mensen zijn vaak die, die organiseren ook mee het, het café hè. Mm -hmm. er zijn een paar organisaties die dat doen, Draagnet dus, dus, dus de welzijnsorganisatie in Haarlem hè, dus ook en uh, uh, dit, wat is het, uh, uh, uh, zorgcontact en, uh, en uh, de zorgbalans, de thuiszorg van zorgbalans, die organiseerden samen het, uh, het, uh, het, uh, het Alzheimercafé. En die mensen komen dus ook bij, uh, die ontmoeten die mensen dus ook in, hun, uh, in de dagactiviteit of, in de, of komen de mensen thuis en die, ge en die bespreken we het ook, die geven een folder. Die, en ja. Op die manier komen die mensen naar ons en ook al via de advertentie in de krant. Dus. En, en hoe vaak gaat het in Zandvoort plaatsvinden? In Zandvoort is het dus elke eerste woensdag van de maand. Behalve ja. in december, want dan is het Sinterklaas. Dus dan verschuift ja, het natuurlijk een weekje. Maar uh, het is altijd de eerste woensdag van de maand. Het is, uh, en in juli en augustus is er een vakantiestop, een zomerstop. Maar in september beginnen we weer met een nieuw seizoen. En we doen dit nu, dacht ik. Ik weet niet uit mijn hoofd, maar ik heb het niet nagerekend. Maar volgens mij doen we het nu voor het vijfde jaar. En is het altijd druk... Dat wisselt. Uh, er is altijd dus wel zeg ik, een vaste kern. En uh, uh, dan moet ik zeggen dat woensdag ook nog wel eens voetbal is. Ja. Dat <laughs> zie je soms. Wel wel eens. Dat vo <laughs> ja, volgens mij uh, elke elk elk elk elk elk elk elk elk woensdag. Ja. Nou ja, toch hebben wij er niet zo heel veel last van. Behalve als het een hele belangrijke uitzending is, ja. uh, wedstrijd is. Maar uh, er is altijd dus zeg ik, een vaste kern. Er is altijd een man of vijf, de zestien die komen, laat ik zeggen. Maar er zit altijd wel weer iemand. En dat is wel grappig. Er komen altijd vaak wel weer uh, andere mensen voegen zich erbij en die komen vaak af op het, op het thema, wat ze dan in de krant lezen het thema gaat over uh, uh, de verschillende vormen van dementie of uh, over, bijvoorbeeld over juridische aspecten, dat bepaalt die, wat mensen dan belangrijk vinden, of keuzes maken in de zorg die, die nodig is en daar komen mensen dan speciaal op af en die komen uit de regio toch, uit, uit Bentveld, uit uh, ook het dus ook wat, ook, zeg maar, wat is, wat is dat ook gemeente Zandvoort. Uh, uh, en, uh, dus, dus uit. Uh, dus ze komen specifiek voor dat soort thema's, komen die daar dan op af? Ja. Dus er zijn altijd wel weer wat nieuwe mensen, en dus soms blijven die hangen. Zal ja. ik maar zeggen: ja. hangen. Maar Mag Mag uh, ja. Mag je zo binnenkomen lopen? Ja, ja, ja. Je, uh, het is, je, je hoeft je niet op te gaan. Nee, nee, nee, dat is juist een Kemmerk. Het is een café, dus je loopt binnen en het begint om negen uur. Om negen uur kun je binnenlopen. Uh, dan is er een half uurtje gewoon wat algemeen uh, uh, lopen, wat uh, gerommeld. Er is altijd de muziek. We hebben een Amanda bij ons die op de. Uh, ik ben even de achternaam kwijt, maar voor, voor mij is het Amanda. En die altijd op de, die maakt muziek op de harmonica. En ook een oudere dame die uh -huh. dat fantastisch doet, dus er gaat een beetje een gezellige sfeer. En en dan om uh, uh, half acht begint het programma. Dat programma is altijd vastamine, een half uur is een thema waarbij dan ja. de kroegbaas heet dat dan, ik ben een kroegbaas en kiki. Uh, uh, kiki, uh, onze, onze andere kroegbaas, die, uh, we doen het een beetje om en om. Uh, zo dus ook in de case manager van Draagnet. En dat uh, is dan een, een interview met iemand over een bepaald thema. Ik heb hier bijvoorbeeld het programma voor mm -hmm. volgend jaar. Even, ik, even, ik zal er een paar noemen. Bijvoorbeeld uh, over de vele vormen van dementie doen we in oktober. Of over de uh, dementie en toch nog leren. Mag ik daar wat over, ja? over vragen over het ja? onderwerp? Ja. Uh, de vele vormen van dementie. Ja. Wordt alles onder Alzheimer geschoven? Of nou, dat, nee, is dat is dat, te makkelijk. Dat is te makkelijk. Dus, kijk, de, je hebt natuurlijk de Alzheimervereniging. Die heeft mm -hmm. die naam Alzheimer een beetje geadapteerd. Omdat er een. Ja, het is een. Alzheimer, de ziekte van Alzheimer is natuurlijk bij veel mensen bekend. Dat is de meest bekende vorm van, van dementie. Maar ja. dementie als verschijning, zeg maar. Als. als ja, ik moest zeggen, eigenlijk als symptoom. Als aandoening, zou ik moeten zeggen. Is iets wat vele oorzaken kan hebben. En de ziekte van Alzheimer is één. Weliswaar een heel veel voorkomende... Mm -hmm. Maar er zijn ook uh, vo vo een veel voorkomende oorzaak van dementie. Maar je kan ook, uh, ja dat heet dan vasculaire dementie. Dus ziekte die veroorzaakt wordt door iets met de bloedvaten of van andere stoornissen in de hersenen. Of, of een bepaalde aandoening. Bijvoorbeeld een infectie kan ook tot dementie leiden. Ja. Nou dat is, dat is dus een, een thema. Daar ga je over ja. praten. Ja dat doen we in, in oktober. Hè? Ja. We gaan beginnen nu dus met die film in september. Ja ja. Ja, ja. ja maar ze hebben echt een heel, heel ja. groot dus nou, programma. Het, het is een heel groot programma zie je. Ja we uh, hebben een heel jaarprogramma. Ja. En die folder die is uh, nu beschikbaar ja. Was alleen helaas misdrukt, want moet moeten veel even te worden beginnen. <laughs> dus ik heb, met, ik, heb, ik heb ruzie met haar. Nou, geen ruzie met de drukkerij, maar hij komt volgende week. Hij komt uit, en waar kan ik hem dan krijgen? Dan, dan, dan wordt hij vers, dan is hij in ieder geval, verkrijgbaar in de bibliotheek bijvoorbeeld Hij ligt bij de huisarts Hij ligt, uh, hij wordt verspreid, hij ligt bij in de, in het pluspunt. In het pluspunt zelf uh, ook. Punt, of ja. moet ik zeggen, Steunpunt ja. Uh, ja. Uh, plus, steunpunt, plus, steunpunt plus, ook. pluspunt uh, uh, ook. Hij wordt ook verspreid door uh, de adviseurs. en mensen hebben hem ook vaak bij, de case managers hebben die volgen bij zich. Ja. Goed, dan uh, ja, het programma hebben we doorgenomen, de uh, thema's hebben we doorgenomen, er komt een folder Er is een folder, maar, die... er, er, nee, een folder, maar er komt een goede folder Dan wens ik u heel veel succes ja. bij het uh, Alzheimer Café ja. En uh, ja, wellicht kunnen we aan het eind van het seizoen eens praten nou, dat is prima. We hebben in uh, vorig jaar juni is uh, de laatste uitzending. Dan doen we altijd met een beetje in de feestelijke sfeer. Ja. Zo dat Dan, uh, je kan natuurlijk altijd een keertje langskomen. Dat zou ook wel leuk zijn om een keertje nou, te komen, was komen kijken. Aardig, ja. um, maar dat wilde niet te graag even over. Jij was wat vergeten. Ja, dat heb je als je met Alzheimer te maken hebt. Wat ook nog wel even leuk is om te zeggen. Dat we de boottocht. Dat veel mensen weten, wij organiseren elk jaar een boottocht. Ter gelegenheid van de wereld Alzheimer zijn we Die is dit jaar 23 september. Ik moet helaas gelijk zeggen dat die inmiddels voor geboekt is, maar toch, uh, ik heb uh, toch wel een stuk of 10, 12 mensen uit Zandvoort die uh, zich ingeschreven hebben voor de boot wordt Weer een gezellige tocht door de wateren van Haarlem. Leuk! Leuk! Okay. Nou, dank u wel, dank u wel. en uh, succes weer woensdag. Ja. ons Dank wel! Rustig een muziekje om uh, wat in te leiden Ik had eigenlijk uh, Katie Malua voor jou willen draaien Een beetje jessie te zijn Maar het is ook ja. niet helemaal jessie geloof ik ja, nou. Maar we gaan het wel hebben over jazz Niet over het hele programma Misschien stippen we het even aan Komende concert Ja, Zondag Zondag 9 september Scott, Scott Hamilton gaan we mee openen uh, ja, is vaker geweest. Uh, ja. gekende grootheid uh, met die uh, tenorsaxofoon. Dus we zijn blij dat hij er is. Hij toert door, uh, door de Benelux. En, en dat is dan het geluk dat het in deze tijd is. En dat hij daarom kan komen. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja, prima. Fantastische, dat... fantastische man. Ik verwacht een hoop mensen. Ja? Ja, uh, zeker. Je verwacht een hoop mensen. Ja. Hoeveelste concerten is het dit jaar? Dit is de eerste. De eerste. Dus er ja. kunnen nog... Uh, de volgende uh, nog negen. Uh, ja, maar er zijn ook... Uh, ze er niet vrienden van jazz, yes, maar je kan wel een knipkaart kopen of een, of een seizoenskaart. Ja, pas Ja, ja dat, dat, is, dat bestaat ook nog zo. Ja, paspartoetje, 80 euro voor 9 concerten. En dat scheelt toch wel maar een heleboel geld. Want uh, 80 euro, 9 concerten, is toch geen 10 euro per nee. concert. Kom je aan de kassa moet je 15 euro betalen. Dus of 9 keer 15, of 1 keer 80. Dat ik vind het ik... veel te goedkoop, maar ja... Uh... Ik denk dat jij het morgen weer druk krijgt met ik, de kaartenverkoop. Ik, ik, ik, ik hoop dat iedereen de toetje neemt, want dan weet je waar je aan toe bent. Nou, dat, en dat, dat is ook heel, heel plezierig. Want we zitten natuurlijk nog. Uh, kijk, dit jaar uh, krijgen we nog uh, geld van de gemeente. Hoe het volgend jaar wordt, ik heb geen idee. Dat wil ik ook aan je vragen. Want uh, er zijn natuurlijk een heleboel uh, mensen die wat organiseren. Ja. En die hebben nu allemaal last met het uh, fenomeen ja. dat er bezuinigd moet worden. Ja. En uh, daar uh, gaat ook op een cultureel gebied ja. wat gebeuren. Ja. Ja. Ja. Uh, maar je weet nog niks. Nou ja, we hebben, uh, vorig seizoen uh, hebben we 25% ingeleverd. Uh, dus ik hoop dat hetgeen wat, uh, wat we nu krijgen, dat we dat volgend jaar ook nog hmm. krijgen. Maar of dat zo is, ik heb geen idee. We, we vragen het aan. En, en ja, verder hoop ik uh, dat dat lukt. Uh, omdat het toch redelijk uniek is wat we doen. Hè? Concertmatig uh, de, de, de concerten doen en ja. niet in de kroeg en uh, geen toestanden. Nee, Dat, ja, dat, dat, dat is... Uh, uh, dat is, zo, uh, uh, het is een uniek gebeuren, Jess in de Krocht. Maar je leeft eigenlijk bij, bij, bij de gratie van kijk over drie maanden subsidie. Nou, Als je het zo zou zeggen. Nou ja, um, of, of meer mensen. Ja. Het een of het ander. Of meer publiek. Uh, of we hebben wat meer geld nodig om, om dat te compenseren. Uh, kijk, we hebben nog wel overwogen om dan uh, die toegang uh, wat te verhogen. Maar dat willen we ook niet. Hè. Je, je moet, je moet, je moet, ze moeten wel over die drempel willen stappen om te komen. Ja. En uh, dit is nu het... Uh, uh, 10 elfde 11 seizoen. Ja, we zijn er buitengewoon trots op uh, als je ziet wie er allemaal geweest zijn. Als je op de site kijkt naar de historie, naar wie er allemaal geweest zijn in BMW de loop van Jğini jaren. jaren. oh Ja, ja, ja, ja. Nou, dat ik even hebben. Dat, is, dat is echt uniek. Ja. Ah, dat, dat, dat is ook de, de kracht van dat uh, Jesse in de kroeg. Er staat altijd iemand die voor. Jesse uh, is natuurlijk heel breed, hm, voor ja. elke groep ja. er is. Ja. Um, je hebt ook een hele vaste trouwe ja. uh, uh, bezoekers aantal, die gaan nu allemaal zo'n pas toekopen. kopen. Hoe, hoe zou je dat uit willen bouwen? Denk je dat je door uh, uh, reclame maken of mond-op-mond -mond reclame die die, die uh, toeschouwersaantal hebben... omhoog zou kunnen krijgen? Uh, we hebben al een heleboel geprobeerd. Uh, we hebben het geprobeerd in de loop van de jaren met ...advertenties in uh, Hanhofs Dagblad... Uh, ...Dagblad Kennemerland, uh, ...Heemsteeds Courant... Mm -hmm. ...noem ze allemaal maar op... Hè? ...dan kun je van die pakketjes kopen... ...dat het overal ingaat... ...en als mensen bij de kassa komen... ...en ik zie een nieuw gezicht... ...dan vraag ik wel van... Kom ...waar u komt dan? u vandaan? Ja. Uh, nou, oké... Okay. Uh, ...advertenties... Nee, nee, advertentie, da, ...nee, dat niet... ...maar ik heb het gehoord van die en die... ...en wat heel wonderlijk is... Uh, er zijn een heleboel mensen die, die, die googelen op de, op de site van de betreffende solist. Die komt ja. en die zien dan op zijn site staan, als dat bijgehouden is... Ja. ...van op die en die datum treden we op in de krocht in Zandvoort. En zo hebben we mensen gehad uit Zeewolde, uit Meppel, uit, uit Zwolle, uh, overal vandaan... ...omdat ze graag hem willen zien spelen. De want, zijn het. Ja, want wat mensen zich niet realiseren... We hebben solisten gehad in het concertgebouw. Hè? Als die daar soleren en dat doen ze, betaal je 35, 40 euro. Hier loop je naar binnen voor 15 euro. En als hij klaar is met zingen, staat hij aan de bar. En is net een mens, kun je gewoon een drankje met hem drinken. Kun je gewoon met hem praten. En ja, dat kan in het concertgebouw, en dat ga je het concertgebouw niet lukken. Nee, nee, nee. dan ga je uit die lounge niet inkomen. Dus dat, dat, ook daar moet je wat mee. En dat proberen we tegen iedereen te vertellen. Maar het, het is en blijft. De ontzettend lastig, maar we leggen het hoofd niet in de schoot. Ja, ik, maar dat is op het moment, denk ik, met veel dingen. Dat ja. ja, hoor ik dus, hè, met ja. en Er is natuurlijk ook met jazz wel ook heel veel aanbod. Vind je niet? In, in nou. de... Nee, in de in, nee. de in in in de cafés, altijd ja, dan ook zie je in Haarlem ja, maar, bijvoorbeeld. Ja, maar hier kunnen we nog drie dagen over discussiëren. <laughs> hè. Want dan, want dan kom je terecht. Over jazz en jazz. Ja, precies. Dan kom ja. je in de discussie van wat is jazz en wat wordt er onder de noemer van jazz over het voetlicht gebracht. Ja. En daar en en Godzijdank is het zo dat je kan jazz niet definiëren. Je kan niet zeggen, dit is het wel, dat is het niet. He, je, je hebt, natuurlijk, je hebt een grens. Frans, ja. Bouders, Frans Bouders, geen jazz. Nee. Dat weten we. Dus ergens zit die grens maar wel. Ergens is die, is die ja. grens. Maar je ziet al... Uh, uh, ...om het wat populairder te maken. En ik ben er wel blij mee. Hè? De DJ's met een, met een uh, saxofonist erbij. Of een trompetist erbij. Hè? Je ziet gekende jazzmuzikanten. Erik Vloeimans ze daar een fantastisch voorbeeld van. Die, die naar de elektronische muziek gaat. Ja. Omdat dat de jeugd aanspreekt. De mannen moeten eten. En, ja. dat, en zo, zo simpel zit de wereld in elkaar. Ja. Dat is niet anders. Dus je moet en, jazz moderniseren. Ja... Ja, maar dan moet dat. Maar we, zitten, we hebben te maken nu met een grijze golf. Dat is de grootste doelgroep. Die, die babyboom zet zich overal voort. En dan kom je bij de muziek die herkenbaar is. He? Dus het Great American Songbook. He, dat hmm. willen mensen horen. Hmm. Ze willen het mee kunnen neurien, Mee kunnen zingen. En Wim Crosby zei het al. Waarom ben ik zo populair? Omdat de mensen het idee hebben. Dat wat ik kan, dat zij het ook kunnen. En dat bepaalt voor een groot gedeelte de populariteit. Eens, maar uh, je zegt het zelf al, de Grote Grijze Golf. En daarvoor zei je het ook al zelf, uh, DJ's met trompetisten. Ja. Men moet dus verjongen. Ja, zeker. zeker. Ja. Uh, dus die Grote Grijze Golf, die, die huppelt gewoon mee. En ja. die wordt steeds dunner natuurlijk. Ja. Ja. Maar ergens moet de jeugd, de onderlaag, uh, uh, interesse gewekt worden voor jazz. Ja, en dat... Dat is lastig. Ja, maar zeg, het is, is ook lastig. hartstikke leuk om een DJ te hebben met een saxofoon. Ja, ja, ja. Ja. Maar als je ze uit elkaar haalt, is voor de jeugd dit nog interessant en dat niet meer. Nou, ik heb ik heb moet ik opeens aan denken mm -hmm. met Kunstenstein, waar ik mm -hmm. wel als jullie lid bij ben, daar is een, een jongere jazzband uit Zandvoort. Je zal hem, Ik ben oh. even de naam kwijt. Je zal ze zeker wel eens van ze gehoord hebben. Geweldig. Echt jonge, ja, ja. jonge dus, jongens? Dus, dus het speelt wel bij jonge Het speelt uit. bij jonge lagen. Oh, ja, maar ook yes. Oh, ja, oh, oh maar, ja. Ja, maar vergis je niet, hè? Als je. Uh, uh, en we hebben binnen de groep. Uh, uh, Muzikanten, Een heleboel docenten conservatoria. Ja. Die roepen ook. Als je ziet hoeveel studenten van die conservatoria afkomen. Dat zijn er ontzettend veel. Mm -hmm. Maar we zien ze niet meer terug. Nee, nee maar ik denk maar, niet dat en, voor iedereen en, een boterham te verdienen is. Nee, dat is nou precies het probleem. Ja. Dus degenen die goed zijn. Die komen boven, drijven. Ja, dat komt vanzelf wel. En die onderscheiden zich van de rest. Ja. Maar dan moet je zo begeesterd zijn. En, en moet je het zo fantastisch vinden. Om voor 50 euro op een avond in de kroeg te gaan spelen. Mm -hmm. Want daar ga je het leren. Ja. Ja. He, en dat moet je willen. Ja, en ja maar daar, daar komt dat, de justice ook vandaan. Precies. En daar komen dan... De, de, de, degenen vandaan... Die, die het later dan wel gaan maken. Die er bovenuit komen. En die wil je hebben. Ja, het blijft... Uh... We moeten, geloof ik, ik, ja. ik, weer een tik van de regisseurs aan de rechterkant. <laughs> ja. We moeten een klein ja. beetje af, uh, afronden. Ja. Want we moeten ja. ook nog gedag zeggen en bedanken. Ja. Enzovoort, ja. enzovoort. En we gaan ja. heel even naar de studio. Ook nog... Uh, Even heel snel, wie is de grote topper in dit seizoen? Nou, we beginnen met Scott Hamilton. En dan hebben we, uh, even kijken, wat, wat heel, wat, waar ik me erg op verheug, is 23 uh, december, uh, Tamara Maria, uh, kerstconcert. Uh, uh, erg goed, en, en ja, de rest is prachtig. Even kijken op de site www.sandvoort.nl, daar staat goed. alles op. Dankjewel. Dan moeten wij nog heel even, Hans, hartstikke bedankt. Dan moeten wij heel snel even naar de studio. Ja, we hebben verbinding. Pieter, als het goed is. We hebben verbinding. Ben, dag Ben, dag Betty. Hallo. Jullie kunnen me horen heel goed. Luisteraars ook. Wij gaan om 12 uur beginnen met een heel bijzonder man. Daar gaan we iets over vertellen. En dat is dominee Cornelius Zwaluwe. Dus, is het Zwaluwe of Zwaluwe? Nee, het is Zwaluwe. Er staan puntjes op de E. Oké. Okay, dus nou, dat de Swaluwe, is discussie wordt gevoerd. En we zijn... uh, om 12 uur gaan we daar een uitgebreid over praten. Oké, okay, Pieter. Bedankt en veel succes vanmiddag met Oud Zandvoort. jullie ook. Wij gaan uh, de, een beetje afsluiten. Betty, ontzettend ja. bedankt dat je weer mee wilde doen in Valster. Maar eigenlijk wil je meer een vaste kracht. Ach, het blijft leuk. Ja. Ik, uh, we gaan, gaan we de agenda nog even doen. Hebben we daar de, dan nog even de, tijd voor of gaan wij... Uh... Heel snel dan. Nou, eigenlijk moet het even over vandaag hebben. Hè. Mensen straks om zes uur allemaal naar het dorp. Beachpop-singers die zijn daar. Die treden daar een uur lang op. Daarna krijgen we een... Uh, historische optocht van alle raceauto's. Dus de oude raceauto's dwars door ons dorp heen. Mm -hmm. Dus dat mag u gewoon niet missen. En daarna komt Als de Brand weer een bandie uit uh, de 60-jaren ja, muziek. Ja, het is uh, Back to the 60's. Ja, ik heb ze al een keer gehoord. En oh. ze zijn ontzettend leuk. Ja. Nou, daar gaan we dan uh, zeker weer een gezellige avond van maken. Het ziet er mooi uit. Het blijft hartstikke droog. Ja. Uh, heb je nog meer voor de agenda? ja er staat nog in dat we een uh, maar dat is ook bij ook oh, ik weet niet wat het was ja. daar is een uh, daar kan je een mindfulness uh, workshop gaan doen mm -hmm. en uh, dat vindt plaats uh, op 18 september september dus, is het uh, wel, hè? ja en wat hebben we nog meer nou, we gaan er een, een afsluitingje. aan ja, maken, want anders ja, worden we vanzelf doen. weggedrukt. Yvonne Roosdaal, hartstikke bedankt voor de koffie en voor de redactie. Betty Vervoorst, hartstikke bedankt voor het meepresenteren. Ik hoop dat je nog vaker kan. Pascal van der Beek, hartstikke bedankt voor de techniek. Uh, Hotel Hoogland, ontzettend bedankt voor de gastvrijheid. En Ben uh, Zonneveld, jij ook heel erg bedankt. En zoals gebruikelijk zeg ik, op de zandvoortsgedag. Dag hoor. Nou, fijn weekend.